Wij zijn midden in de operatie. Een hoorspel geschreven door Jerzy Lutowski. Vertaling Annie den Hertog Pothof. Regie Hero Muller. Vertellingen zijn gelijkenissen. Ook het hier volgende Poolse hoorspel is iets dergelijks. Het geeft een beeld van de denkleer in een van de landen van de Oostzone. En het lijkt wel alsof het hier meer om de redding der mensheid gaat dan om het marxisme. In de maatschappelijke en staatsconstructies waarbij men daar geëxperimenteerd heeft, was voor de mens, voor zijn vrijheid en zijn waardigheid niet genoeg plaats overgebleven. Nu moet hij zich, als hij niet ten onder wil gaan, deze plaats terugveroveren in een wereld die van wederzijds wantrouwen, verwarde logica, valsheid en van angst doordrongen is. Wij moeten over die bepaald onbegrijpelijke rechtsverdraaiing die daarbij naar voren komt... ...onder geen enkele omstandigheid met morele zelfverheffing oordelen. Wij moeten daarentegen ons oordeel baseren op een oprecht gevoel van solidariteit... ...tegenover diegenen die ginds met onvermoeibare kracht en vertrouwen... ...een nieuwe weg door het bijna ontoegankelijke struikgewas zoeken... ...en die, volgens de gelijkenis met ons hoorspel, midden in de operatie zijn. Aan de politieke uiteenzettingen van het stuk, dat kort voor de Komulka-omwenteling in het tegenwoordige polen speelt, is bij onze radiobewerking niets veranderd. Wij moeten het voor en tegen onveranderd leren kennen, opdat wij te weten komen hoe er in de andere helft van de wereld gesproken en gedacht wordt. Het gaat daar, in die andere helft, niet om andere levens die ons onverschillig zijn, maar het gaat daar ook om onszelf. Daar wordt ook ons noodlot beslist. Ergens moet er toch iemand zijn. Hallo! Hallo! Goh, kameraad Dabek. Bent u het? Hoe komt u hier zo? Ah, kameraad Pichawa. De dokter wilde beslissen dat ik vandaag ook hier zou komen. En je weet het, met hem valt niet te praten. Ik heb hem al wel honderd keer aan zijn verstand proberen te brengen dat hij best eens een dag kon overslaan. met het vernieuwen van dat bespottelijke verband. Maar nee hoor, het moest en zou vandaag ook gebeuren. Komt u van buiten? Van de betoging? Ja, waar anders vandaan? Ik moet zo weer terug. Nou, u boft mij. En ik? Eindelijk gebeurt er eens iets in deze duistere provincie. en dan zit ik achter zot rennen in het ziekenhuis. met mijn neus tegen dat ijskoude raam. om tenminste nog iets van deze belangrijke gebeurtenis te zien. Dan heb ik nog pech. Je ziet van hieruit precies de verkeerde kant van de tribune. De kant waarop je net niet zit. <laughs> en dan nog achter een sneeuwgoedijn. Maar zeg eens, kameraad? waar zijn de verpleegsters eigenlijk? Is de dokter er ook niet? Nou, waar zouden die nou zijn? Die staan natuurlijk ook ergens achter een raam te kijken. Het verbaast me anders dat ze u daar beneden hebben laten gaan. Zo'n belangrijk man. Partijkringleider en zo. Ze hadden mij hier nog met geen tien paarden naar binnen gekregen als ik eenmaal buiten was geweest. En ik zeg jou dat ik het voor een ogenblik best aangenaam vind om binnen te zijn. Het is buiten, namelijk verrekte koud. Maar ik heb niet lang de tijd. Ik moet direct weer terug. Ik zal maar eens bellen. Maar intussen kunt u me toch wel wat vertellen, kameraad Dabek. Hoe is hij? Heeft u u herkend? Ja, wat dacht je? We hebben elkaar toch zeker wel een keer of zes ontmoet sinds de Spaanse burgeroorlog. En wat heeft hij gezegd? had hij het nog over onze zaagmolen? Wist hij al iets van die merkwaardige ziektegevallen? Ja, maar dat weet u zelf nog niet eens, kamerad Dabek. Moet u luisteren. Osinski, die fantastische goede dokter, die heeft de zaak onderzocht. Ja, hoewel hij eigenlijk met ons niks te maken heeft. En wat was het resultaat van zijn onderzoek? Het betreft hier allergische ziekten die ontstaan door het contact met hout. Hij wil deze gaan bestrijden door het inrichten van een kliniek bij ons. Ach, is dat niet geweldig? Nou, dat mag dan geweldig zijn, maar nu zou ik de dokter wel eens willen zien... ...om mijzelf te behandelen, zodat ik weer naar buiten kan. Ik begrijp er niets van. Dokter? Dokter in de polykliniek. Oh, neem me niet kwalijk. Ik wist niet dat u bezoek had. Dag, juffrouw Anja. Dag, zuster. Wat is er, zuster Sophie? Er hangt iemand aan de bel in de poly. Ik denk dat het kamerad Dabek is, dokter. Die zal wel van het plein komen en weer dadelijk terug willen. Zegt u maar tegen hem dat ik zo bij hem kom, zuster. Ja, dokter. Je ziet, Anja, dat ik nu geen tijd heb voor lange besprekingen. Ik ben niet bij deze sneeuwstorm helemaal uit Warschau gekomen... om me door jou te laten vertellen dat je weer eens tot over je oren in het werk zit. Wat is er dan aan de hand? Ik begrijp niet hoe je dat kunt vragen. Je weet wie hij is en je weet ook dat hij beslist niet gauw weer in dit gat komt... Zoiets gebeurt maar eens in de... Ik heb hem gezien, Thaddeus, toen hij voor het hoofdcomité stond. Hij ziet er een beetje grauwer uit dan op de foto's, maar verder lijkt hij er precies op. En als mens moet hij zeer fatsoenlijk en openhartig zijn. En het doel van je bezoek is dus uitsluitend mij over te halen... Niet mijn enige doel, maar je moet met hem praten. Ik ben ervan overtuigd dat hij uiterlijk morgenochtend weer vertrekt. Je krijgt zo'n kans nooit meer. Professor Martiewicz zal je zeker een uurtje willen vervangen... Toe, Tadeus, wees toch verstandig. Hij is toch geen lid van het partijbestuur. Je weet toch wat zijn functie is. Jouw geval zal hem zeker interesseren. Het zal voldoende zijn als je hem vertelt dat Waarom je... Waarom leg je dat allemaal zo uitvoerig uit? Je weet best dat ik niet wil. Juist omdat je het niet wil, leg ik het je uit. Maar je bent net zo koppig als toen in Warschau. Dat verdomde eergevoel van jou. Wat heeft dat nou met eergevoel te maken? Waar anders mee? Toen, Anja. Laten we het onderwerp laten rusten. Laten we over onszelf praten. Maar het gaat om onszelf. Dat moest je nou eindelijk eens begrijpen. Het wordt hoog tijd dat jij je positie regelt. Ook om mij. Bovendien zijn er uitdrukkelijke er maatregelen... Er zijn dingen die niet door maatregelen op te lossen zijn. Kijk eens naar buiten, Anja. Het gaat steeds erger schreeuwen. Wees nu niet boos. Ga ergens een kop koffie drinken. Als je wilt kan je ook hier blijven... Maar over een kwartiertje moet ik op zoek. En je hoort het, er is weer iemand die haast heeft. Maar ik, ik moet altijd mijn geduld hebben. Altijd. Ah, jevrouw Anja. Aardig dat u ons weer eens komt opzoeken, hier op het platteland. En dan nog wel bij deze verschrikkelijke sneeuwstorm. Wacht u op Thaddeus? U hebt er toch hoop ik niets op tegen, professor? Ik heb er iets op tegen dat hij u alleen gelaten heeft. Ja, waar is hij eigenlijk? Ik kwam hem halen voor ons uh, zaalbezoek. Ach, maar nou bedenk ik me... Dat ik ook wel eens een keer alleen kan gaan. Als er iets bijzonders is, had ik hem wel laten roepen. Hij moet zich nu maar eens met u bezighouden. Hartelijk bedankt, professor. Dat is erg aardig van u. Dat had u van zo'n oude kerel niet verwacht, hè? Ja. Maar op slot van rekening komt u ook niet elke dag uit Warschau, juffrouw ja? uh, Vertelt u me eens, wat heeft Tadeusz gezegd? Heeft hij het hier bij ons naar zijn zin? Nou, ja, ik geloof van wel. Als u eens wist hoe belangrijk dat voor me is. Uh, heus niet alleen om het tekort aan artsen hier in de provincie. Of omdat ik op mijn 78 jaar nog steeds de zorgen voor dit grote ziekenhuis op mijn schouders voel rusten. En de verantwoordelijkheid mij langzamerhand veel wordt. Natuurlijk speelt dat ook een rol. Hij is een chirurg van formaat. Waar zou waarde. Mm. Echt waardig dat hij nu juist hier wilde komen werken. Ja, Tadeus houdt van de provincie, professor. Hij vindt dat het werk hier interessanter... Ja, juffrouw, ja, dat is het. Precies als mijn zoon Joesja. Van het front schreef hij me nog... dat hij na het beëindigen van zijn studies thuis wilde komen. Om met mij te kunnen samenwerken. En nu. <gacht> Neem me niet kwalijk, kindje. Ik heb u dat allemaal alles verteld. Ik vertel het altijd weer opnieuw en <gacht> maak me bij iedereen belachelijk. Maar het was ook zo'n slag. En nu is Ozinski Tadeusz. Eigenlijk op Jusja's. ...laatst terechtgekomen. Begrijpt u... ...wat dat voor mij betekent? Ik zal u eens de foto's... ...van Jusha laten zien. Een, een album vol. En zijn diploma's... ...en, en zijn brieven. Ik bewaar alles. Oude alle gek die ik ben. elke kleine geit. Ha, professor. U hebt zeker al op me gewacht. Ik moest het verband van Dabek van en. Ik naar bed sturen. Anja, wil je me verontschuldigen? Oh, valt niets te verontschuldigen, beste collega. Ik heb er al gezegd dat ik vanavond alleen de ronde doe. Gaan jullie maar naar mijn kamer om gezellig samen thee te drinken. En dan, dan kom ik straks ook. Het zou toch al te gek zijn als ik u niet tenminste af en toe wat werk uit handen zou kunnen nemen. En zie je eens hoe hij is. Nou, het is beslist geen probleem om te vragen of hij een uurtje vrij wil geven. Hij doet alles voor jou. Zeg, die geschiedenis met zijn zoon schijnt een verschrikkelijke tragedie voor hem geweest te zijn. Is het waar dat hij drinkt? Hij heeft die zoon aan beden aan, ja. Dat hij ook op het laatst op zo'n stomme manier om het leven moest komen. Ja. Na zijn studie werd hij gearresteerd en is toen ergens in de bossen geëxecuteerd. En hij was niet eens communist. Ja, ongelooflijk. Kan dat? Anja, toe. Neem me niet kwalijk. Wat heb jij daar eigenlijk mee te maken? Jij hebt toch niet geschoten? Hou op! Wat kun je toch een domme dingen zeggen? Je bent nerveus, Tadeus. Nou, wat doen we? Gaan we nou eindelijk naar hem toe? Ik heb je al gezegd dat we er niet meer over zouden praten. En als ik er nu wel over wil praten... Ik zie toch in welke toestand jouw zenuwen zijn. Die zenuwen van mij zijn in een prima toestand. Ja. Als jij ze maar met rust laat. Dat heb ik al lang genoeg gedaan. Moeten we nou zo verder gaan? Door de welwillendheid van die meneer Brosch en door mijn protectie zit je nu hier in een ziekenhuis midden in de Rimboe. Niemand staat er meer bij stil dat jou twee jaar geleden... een professoraat in Warschau aangeboden is. Aha, daar gaat het dus om. Ja, daar gaat het om. Om jou en mijn toekomst. Je oude schuld is nu wel vereffend. En goed ook. Jij hebt toch ook recht op een normaal leven? Tadeus. Ik weet dat je niet graag wat voor jezelf doet, juist in deze zaak. Maar, verdorie nog een toe, dat kan niemand je toch kwalijk nemen? Twee jaren van je leven hebben ze je al ontstolen. En waarom? Je was per slotverrekening alleen maar dokter. Bovendien, die oorlog is nou toch al zo lang voorbij? Stil. Die oorlog waarin duizenden patriotten. Stil, ik wil er niets meer over horen. En het is hier zeker niet de juiste plaats om... Wat bedoel je daarmee? Moet ik weggaan? Terug naar Warschau. Nu. Meteen. Anja, begrijp het toch. Waarom kwel je me zo? En jezelf ook. Alles is nu toch weer in orde. Ik ben weer een normaal mens. Ik heb mijn werk. Mijn ziekenhuis. Ik ben weer arts. Ik kom langzamerhand weer tot mezelf. En krijg weer plezier in het leven. En dat is voldoende voor jou? Ja, waarom niet, Anja? Maar zelfs als het niet zo was, zou ik nog niet naar hem toe gaan. Je... je weet toch dat ik niet met die mensen praten kan. Het zou te pijnlijk zijn. We leven in verschillende werelden. We begrijpen elkaar niet. Ach, je kletst onzin. Voor jou misschien. Zo, voor jou niet. Goed dan. Dan zal ik naar hem toe gaan, alleen. En dan zal je zien, liefje. Dan zal je merken. Anja. Ja, ik zal je bewijzen dat het voor elkaar krijg, ik. Gelukkig heb ik niet zulke rare remmingen. Anja. Tot ziens. Anja. Dus linksop, ja. Hier de gang in, meteen door naar de eerste hulp. Uh, gaat u toch zitten, kameraad? Houdt u zich toch kalm? er nog aan toe. Uitgerekend mij moet dit gebeuren. De veiligheidsdienst weet overal wat op te vinden, maar niet op een dergelijke instorting. Zou het misschien de kou geweest zijn? Uh, tijdens zijn reden was hij nog volkomen gezond. Tijdens de autorit hier naartoe, klaarde hij al over pijn. Uh, waar is hier een telefoon? Uh, in mijn werkkamer, als u die gebruiken wilt. Ik moet onmiddellijk het hoofdbureau opbellen. Maar goed, dat ik me tenminste geen zorgen hoef te maken over de verdere regeling. Dabek is er weer. Zou het iets gevaarlijks kunnen zijn? Wat denkt u, kamerad Proost? <laughs> ik ben maar hoofdadministrateur van het ziekenhuis, kamerad Jalgos. Ik ben geen arts. Ja, wie heeft er dienst? Maciewicz? Ja, in verband met de betoging hebben wij extra maatregelen getroffen. Uh, bijna de hele provincie is hier vandaag aanwezig. Nou, en wie is de dienstdoende arts? Dr. Ozinski. Ozinski? Nou oh, ja. Ik doe het er ook niet toe. Hoofdzaak is dat hij niks ernstigs vindt. Tja, laten we hopen van niet. Laten we hopen van niet. Heer? Ja? En dokter, wat is het? Hebt u hem al onderzocht? Een geluk dat u hem onmiddellijk hier gebracht heeft. Wat bedoelt u? Het is hoogstwaarschijnlijk een darmontsteking Met complicaties vermoedelijk. We moeten onmiddellijk opereren. Ik moet weer gaan. Hebt u dat gehoord? Ja. wat een pech. Ontzettend. Het is erger dan pech. Het is gewoon een ramp. Ah, daar is professor Maciewicz. Oh. Goedendag. Uh, aangenaam, aangenaam. Uh, Luister dus, professor. Uw dokter zei daarnet dat er onmiddellijk geopereerd moet worden. Ja, dat is de enige oplossing. Zijn ze al bezig? Nou, zo vlug gaat dat niet. Zijn zenuwen moeten eerst wat tot rust komen. En dan moeten dat al voor de operatie nog enkele voorbereidingen getroffen worden. We ja, wassen, narcose, alles bij elkaar een uurtje, niet nietwaar? Nou, zo ongeveer. Uh, professor, waarom opereert u zelf niet? Nou, luister nu toch eens. We kunnen ons geen betere chirurg wensen. Ik ben internisten... Bovendien heb ik er geen 50 jaar een dergelijke operatie. Uh, kameraden, snel! Al mijn chauffeur. Ruik, schiet een beetje op. Hoe is het uh, met de patiënt, collega? Zijn spieren zijn er verstijfd. Ik kan het nog niet goed voelen, maar het is zonder twijfel een geperforeerde appendix. Ja, was ik al bang voor. Als u wilt, assisteer ik bij de narcose. Dat zou ik buitengewone prijs stellen, professor. Ik prefereer natuurlijk een dokter boven een verpleegster. Goed. Ik ga nu even een kop koffie drinken en dan kom ik terug. Uh, zal ik u ook een kop laten brengen? Graag. Zuster Sophie? Ja, dokter. Is de patiënt al op de operatiekamer? Ja. Wilt u dan nou nu meteen een toedienen en maakt u dan nou alles gereed voor de laparotomie? Gaat u zich vast wassen? U moet bij de narcose helpen. Eet de narcose met masker. In orde, dokter. Uh, dokter. Ja. Wat moet u hier, meneer Villagos? Uh, luister eens, dokter. Wij wachten nog even met de operatie. Wat bedoelt u, wachten? Heel eenvoudig, omdat... Uh... Oh, nee, nee, nee, nee. Begrijpt u me goed? Ik weet wel dat familie en vrienden er zo over denken. Ze hopen dat het vanzelf weer in orde zal komen, maar heus. Hier is een operatief ingrijpen onvermijdelijk. Maar er is geen reden om u ongerust te maken. Wij maar, begrijpen u. elkaar niet al te goed. Kamerad Brosch en ik, wij hebben een wagen naar Broesk gestuurd. Naar Broesk? Waarom? Zou u misschien nog eens. Ja, ik begrijp hier niets van. Het is nogal gecompliceerd om het u duidelijk te maken, maar het is toch noodzakelijk. Het is namelijk waarschijnlijk beter als deze patiënt niet door u geopereerd wordt. Niet door mij? Ja, ik begrijp het. Hallo. Hallo? Ja, wat is er aan de hand? Wat? De verbinding met Warschau verbroken? Dat geeft u me dan brusk? Wat zegt u? Ja, brusk. Ja, hoe dikwijls moet ik het nog herhalen. Dokter Korgut. Korgut. Ja, dat is goed. Wat? Ja, zet u er alsjeblieft spoed achter. Uh, er is een storing op de lijn, kamerad Viagos. Maar de verbinding zal zo wel doorkomen. Die verdomde sneeuwstorm. En waar is het nooit zo als hier buiten. Denkt u dat de lijn door de sneeuw... In godsnaam, dat hoop ik niet. Maar laten we ons niet noodloos ongerust maken. Uw chauffeur is weggereden en die maakt het wel in orde. Als hij dokter Corgoed niet thuis treft... Bij heeft, dit weer is iedereen thuis. En uw chauffeur is een handige jongen, kamerad Jagos. Hij zal de dokter heus wel te pakken krijgen. 34 kilometer. 68 heen en weer. Maar een prima autobaan. Uw wagen doet het wel binnen het uur. Hoe het ook zij, u hebt het juiste besluit genomen, kamerad Jagos. Engenaardig dat ik daar zelf niet onmiddellijk aan gedacht heb. Maar ja, de, de schrik en de opwinding. Na de proclamatie zou kamerad, daar ben ik direct hierheen komen. Ja, ik heb me ook al afgevraagd waarom hij er nog niet is. Ik heb toch wel in uw geest gehandeld dat ik hem direct van onze beslissing op de hoogte heb laten stellen. Ja, natuurlijk. Ja, hij had er al lang moeten zijn. Zal ik maar eens naar Ozinski gaan? Nee, blijft u maar hier, kamerad. Maar waarom? Waarom zouden we zwijgen? Ja, het is natuurlijk niet prettig voor hem. Niet u, maar... alleen voor hem. Maar ik geloof heus, kameraad... dat u de gevoeligheid van iemand met een dergelijk verleden overschat. Uh, weet u, die Ozinski betekende voor mij altijd al een probleem. Uh, het is niet plezierig om met zo iemand te moeten samenwerken. Maar uh, u moet goed begrijpen, kameraad... Uh, na de dood van de oude Grabowski raakten we in een dwangpositie. Het ziekenhuis had geen chirurg meer. Niemand wilde hier komen werken. Uh, bovendien, Ozinski is een uitmunt, een vakman... En door de vrouw met wie hij verloofd is, had hij bepaalde relaties bij het ministerie van Gezondheid. Begrijpt u? Waarom vertelt u mij dit allemaal? Ik wil u alleen maar duidelijk maken, kameraad, dat deze situatie in geen geval door mijn schuld... Wilt u nog maar eens? Of gaat u eens op de operatiekamer kijken hoe het met hem is? Na de injectie zal hij wel slapen. Als er verandering in de toestand was gekomen, zou de zuster ons dat al hebben laten weten. Maar natuurlijk... Als u op staat staat... En informeert u ook eens of er een bloedtransfusie nodig zal zijn. Ik heb bloedroep O. Maar, kameraad. u denkt toch niet dat wij niet genoeg bloed in voorraad hebben. Heus. Ja, gaat u maar aan En snel. Daar ben ik. Ah. Ja, maar, Godzij, dank dat u er eindelijk bent. Ik zat te springen. U bent erop te hoog. Nou. Jazeker. Wat een pech, hè. En dan het dit rot weer. Maar er is geen reden tot bezorgdheid. De hoofdzaak is dat we telefonisch met Warschau contact hebben gehad. En er is een wagen onderweg naar Broesk. Alleen de telefoonverbinding met Broesk functioneert nog niet. Wat functioneert toch niet? Nee, maar. Uh... Luistert u eens, kamerad Bielkos. Was dat uw plan? Ik bedoel, het uitstellen van de operatie. Of was dat het plan van het hoofdbureau? Wat denkt u? Mijnen natuurlijk. Voor de veiligheid ben ik ten slotte verantwoordelijk. Bijkomstigheden interesseren het hoofdbureau niet. En hebt u het ook grondig overwogen? Ik bedoel, bent u er zelf van overtuigd dat u juist gehandeld werd? U denkt dus. U twijfelt dat toch niet aan, kamerad Dabek? Of ik twijfel? Ik vind dat u uw besluit onmiddellijk herroepen moet, kamerad Welkos. Nu het nog niet te laat maar is. luister niet nog eens, kamerad heb ik. Ja? Nee, laat maar. Ik had zelfs niet kunnen dromen dat u dit standpunt in zou nemen. En ik vraag me af hoe u, euh, nou ja, waarom hebt u Ozinski niet laten opereren? Weet u dat werkelijk niet? Ik heb zo'n vermoeden dat u er geen gegronde redenen voor hebt, is niet zo? Dan zou u zich wel eens kunnen vergissen. In elk geval heeft nog nooit iemand Ozinski een dergelijke slag toegebracht. Ozinski, Ozinski, u hebt het over Ozinski. Over wie moet ik het dan anders hebben? Misschien over onze kamerad? Wiens leven u zonder enige noodzaak op het spel zet? En waarom? Op wiens bevel? Zeg ze maar vooroordeel? Ik vind dat u deze verantwoordelijkheid niet op u mag nemen. Nooit en in ten nimmer. Goed dat ik u hier samen aantref, Heren. Het gaat om een kleine formaliteit. In verband met het standpunt dat u inneemt... is het begrijpelijk dat ik niet langer de verantwoordelijkheid... voor de patiënt op me kan nemen. Mag ik u verzoeken? Wat is dat? Een schriftelijke verklaring... ...dat u zich niet met de operatie kunt verenigen. Dokter, zou u daar nog even mee willen wachten? Waarom? De zaak is toch afgedaan, nietwaar? Wel, als men de moed heeft bepaalde besluiten te nemen, dan moet men ook... Nou, geef me hier. In orde? In orde. Ik ga weer op zaalbezoek. Kameraad Piel Gos. Hoe hebt u dat kunnen doen? Ik ben bij mijn volle verstand, Dabek. De reinste koppigheid. Of verantwoordelijkheidsgevoel. Ik ga onze beste kameraad toch niet aan iemand uitleveren die haatgevoelens koestert. Maar wie kost, wees nog verstandig. Stil, Dabek. Stil. U weet dat ik u zeer graag mag en dat ik uw oordeel zeer op prijs stel. Maar in dit geval is mijn besluit onherroepelijk. En niemand kan mij dwingen. Ik persoonlijk ben verantwoordelijk voor onze kameraad en voor zijn veiligheid. En volgens mijn mening is mijn besluit volkomen gemotiveerd. Heren, wat is er gebeurd? Het is toch ondenkbaar dat u die operatie tegen wilt houden? Wat bedoelt u met ondenkbaar? Je ja, reinste waanzin, heren. Een operatie is onvermijdelijk. Er is geen andere oplossing. Wat bedoelt u eigenlijk? De operatie zal ook verricht worden. Alleen niet door dokter Ozinski. Maar door wie dan wel? Door de Heilige Geest? Een kwartier geleden hebben wij een auto naar Broesk gezonden. Naar dokter Korgut zeker? Inderdaad. Neemt u me niet kwalijk, heren. Het is niet mijn gewoonte om collega's zwart te maken, maar... ...Ozinski is lang niet slecht, Integendeel. Er zijn gevallen waarbij niet alleen de kundigheden doorslaggevend zijn. Iemand anders moet de beslissing nemen, er is geen tijd meer voor lange discussies. Goed, laten we maar gaan. Merkwaardig. Wat is hier eigenlijk aan de hand, kamerad Bros? Zijn die wel gek? Als geneesheer directeur van dit ziekenhuis... Het gaat hier niet om een medisch probleem, professor. Als politiek hoofdadministrateur van deze kliniek... verzeker ik u dat het genomen besluit verstandig is. Zeer verstandig zelfs. Verstandig? Om een andere chirurg te halen... als we zo'n bekwame man als Oezinski hier in huis hebben? Daar kan ik niet bij. Hebben de kameraden u dat niet gezegd? Dat. Wel, het is een pijnlijke kwestie. Ja, werkelijk. En, en toch is het beter, professor... in een toestand als deze en, en bij zulke meningsverschillen... is het ook voor u beter dat u uw standpunt... Maar kunt u niet wat duidelijker zijn. Het gaat tenslotte om een mensenleven. Het is u zeker niet bekend wie de patiënt is. Wat? Natuurlijk is me dat bekend. Maar wat heeft dat ermee te maken? Oh, zeer veel. Zeer veel, professor. Vermoedelijk bent u niet op de hoogte van Ozinski's verleden. Maar het lijkt me toch logisch dat men u verteld heeft... waar Ozinski bijvoorbeeld de afgelopen twee jaar geweest is. Wat is dat voor kinderachtige dans? Waar zal hij geweest zijn? Natuurlijk op de chirurgische afdeling van een ziekenhuis. Helaas niet, professor. Gedurende de laatste jaren was Ozinski niet aan een ziekenhuis verbonden... maar zat hij... ...zat hij in de gevangenis. Huh? En nog wel voor een zeer lelijk geval. Namelijk voor een politieke kwestie. Uh, oh, eh... Uh. Wilt u een van ons beiden spreken? Nee, nu niet meer. Maar collega Oezinski, blijft u toch hier? Ja, blijft u toch hier, dokter. U stoort ons helemaal niet. Wij bespraken juist uw aangelegenheden. Een zaak die u enigszins onaangenaam en pijnlijk. Nou ja, u, u zult mij beslist niet verkeerd begrijpen... als u zich herinnert dat wij, na alles wat er gebeurd is... de eerste waren die u de hand toegestoken hebben... Hallo, Bos! Ik verzoek u op te houden. Collega Rosinski, waarom hebt u me daar nooit iets over verteld? Hebt u dan zo weinig vertrouwen in mij? Oh, maar ik begrijp dokter Rosinski volkomen... Hij wilde vermoedelijk alles maar liever vergeten. En daar heeft hij gelijk in. Het werd ook tijd. Maar jammer genoeg zijn wij in deze kwestie betrekkelijk machteloos. Hier spelen andere factoren een rol. En misschien is dat ook wel goed. Natuurlijk kan ik me voorstellen wat dit voor een dokter betekent. Maar denkt u er eens over al na. Zulke operaties zijn gevaarlijk, ook al zijn ze niet dodelijk... En dan. Wilt u mij verontschuldigen? Maar dokter, dokter Ozinski, waarom? Het is buitengewoon jammer dat ik niet volgens uw manier kan denken, meneer Brosch, maar. Maar professor, gebrek aan vertrouwen was het bij mij niet. Heus niet. Collega, collega Ozinski! Eén minuutje, directeur. Ik zou hem als ik u was niet achterna gaan voordat u zich een idee hebt gevormd van uw verdere houding. U kent de bijzonderheden niet. En bovendien van Ozinski is in deze gemoedstoestand geen logica te verwachten. Ik ben ervan overtuigd dat het zo beter voor hem is. En ook voor het ziekenhuis. Beter? Dit wantrouwen? Een dergelijke ongelooflijke belediging? Jammer. Jammer dat u mij niet wilt begrijpen. Stel zich het geval is voor dat dat er bij deze operatie slechts een heel kleine fout begaan zou worden. Dan hebben wij onmiddellijk de ambtenaar van het Openbaar Ministerie in huis. En dat zou beslist voor Osinski ook niet al te best zijn. Bij zoiets kan men gemakkelijk struikelen. Nou, op mijn leeftijd maakt men niet meer zulke grote sprongen, meneer Brosch. Zou ik toch struikelen, dan is het nog geen reden voor mij om angst te hebben. Kamerad Brosch. Ah, kamerad Diagold. Wacht u eens even, heren. U moet eerst naar mij luisteren. Ik ben op de hoogte, meneer Viagos. En hoewel het verschrikkelijk is, zelfs stuitend... ...vraag ik me af wat heeft dit alles met de operatie te maken. Met welk recht combineert u de politiek met de medische wetenschap? En wat voor afschuwelijke gedachten komen er bij u op. Bent u er werkelijk bang voor dat Oezinski met... ...opzette operatie slecht zou verrichten? Dat u uw patiënt zou vermoorden? Maar professor... Geeft u antwoord. Is toch onzin? Wat? Is het dan voor u altijd precies hetzelfde, professor... ...wie u behandelt? Natuurlijk, een patiënt is een patiënt en verder niets. Herinnert u zich nog... ...dat uw zoon een paar jaar geleden ziek werd? Hoe u toen gejammerd hebt om een dokter? Hoe u mij toen vertelde dat geen enkele arts... ...zijn eigen familie graag behandelt... Hij zou niet objectief zijn. Zijn hand zou trillen en dergelijke. Hebt u dat niet zelf gezegd? Maar dat is toch wat anders? Nee, professor, dat is hetzelfde. Zo gauw de dokter de mens zelf achter de patiënt ziet... begint zijn hand te trillen. Misschien niet alleen uit naastliefde... maar misschien ook wel door dat... Maar in welke persoonlijke betrekking staat Oezinski dan tot de patiënt? Niet tot hem, maar tot de zaak die deze man vertegenwoordigt. Ja, maar dat zijn veronderstellingen. Dat is demagogie... Dr. Ozinski is arts. Alleen en uitsluitend arts. En als zodanig heeft hij een ethiek... aan het ziekbed bestaan er voor hem geen politieke kleuren. Zijn ethiek beveelt hem te helpen. Iedereen zonder enige uitzondering. Zonder enige uitzondering, professor? Ik zou maar voorzichtig zijn met dergelijke formuleringen. Het is mogelijk dat Ozinski juist met behulp van die ethiek zijn sympathieën voor de contra bende voor het gerecht heeft gerechtvaardigd. Voor welke bende? Nou, voor die zogenaamde nationale partizanen, die zich toen in de bossen verstopt hadden... om tegen onze nieuwe volksdemocratie en tegen het Rode Leger te strijden. Huh? Dat heb ik u namelijk nog niet verteld. Maar het is een feit dat Ozinski met zulke lieden in verbinding stond. Dat liegt u. Maar professor. Dat is uitgesloten. Dat moet een vergissing zijn. Oezinski was in Warschau, in het ziekenhuis. Ik heb zelfs een getuigschrift gezien. Misschien tussen 1947 en 1950. Maar daarvoor... Wat bedoelt u? Toen werkte hij daar met die bende samen. Tegen onze arbeiders en tegen de boerenbevolking. Maar... Natuurlijk, alleen als arts. Maar ik kan u alle officiële gegevens verschaffen. Ik vind die officiële gegevens volkomen overbodig. Toen ik binnenkwam, hoorde ik u praten over dingen die hier niets ter zake doen... Hoezo, kamerad Dabek? Is het dan niet nodig dat de geneesdier directeur over een dergelijke situatie ingelicht wordt? Ja, hij heeft gelijk, meneer Dabek. Ik wist van niets, maar nu wel. Het is hard, maar het is noodzakelijk dat ik op de hoogte ben. Ik dank u. Waarom hebt u hem dat verteld? Neem me niet kwalijk, kameraad. Omdat de waarheid niet verheimelijk kan worden. Omdat het nodig was de situatie duidelijk te maken. Dat was helemaal niet nodig. Volstrekt overbodig zelfs. Het is onmisselijk van te worden. Het zou beter zijn als u in het vervolg uw kiezen op elkaar zou houden. Ja, bros, Het lijkt me ook maar beter dat u zich in uw kamer terugtrekt. Zoals u voor alles voor de verbinding met Broesk. Neemt u me niet kwalijk. Natuurlijk, ik, ik ga onmiddellijk. Dat is het belangrijkste. Wij moeten tot elke prijs dat verdomde Broesk aan de lijn krijgen. Zo. En verder bent u met de stand van zaken tevreden, Jelkos. Wat bedoelt u? Ik vind niet dat Broesk het belangrijkste is. Warschau is heel wat belangrijker, maar er is nog steeds geen verbinding. En daarom moeten wij zelf een beslissing nemen. Ik heb al lange beslissing genomen. Wees toch niet zo eigenwijs. U gaat steeds van een vijandige houding van Ozinski uit. U beweert steeds maar dat hij ons en onze belangen haalt... Maar als uw berekening niet klopt, kameraad Wilkos, als die mis is... Mis is? Ik heb u er onophoudelijk op gewezen. Ja, maar niet genoeg om mij te overtuigen. Bijvoorbeeld die bende. Nou, dat duivel met die bende, Mijn soort als acht jaar geleden. Maar daarna, twee jaar in de gevangenis. Gelooft u niet dat zo'n vent daar nu nog niet altijd de sporen van met zich meedraagt? Of zou u het gevoel hebben dat hij rechtvaardig veroordeeld is en wordt u de vroeging verteert? Of heeft hij achter de tralies alleen maar over zijn liefde voor de volksdemocratie nagedacht... In de gevangenissen worden geen engelen gekweekt. Gelooft u dat maar van mij? Dat komt als Ik weet wat u denkt. Wij zijn verplicht zulke mensen te helpen. Nou, en? Hebben we dat niet gedaan? Zolang het mogelijk was. Wie is wij? Wij? Dabeck en Miel Gos? Of wij, de maatschappij? Ja, maar dat is nu juist de moeilijkheid. Kan een man die dat alles doorgemaakt heeft zich überhaupt nog op ons instellen? Op onze staat? Op onze mensen? U weet wat er met Oezinski gebeurd is. Hij wilde terug in het ziekenhuis. Ja. Men heeft hem geweigerd. Hij probeerde bij de doktersdienst, maar men stuurde hem weg. Overal heeft men hem afgewezen. Nauwelijks nadat hij met de commissie van onderzoek te maken had gehad. Men heeft hem tot vertwijfeling gebracht. Precies. En moeten wij hem nu weer een klap op het hoofd geven? Het gaat nu niet meer om ons. Wij moeten de mogelijkheid onder ogen zien dat hij de rekening gaat vereffenen. Het gaat hier uiteindelijk niet om theoretische overwegingen, maar om een mensenleven. Nee, nee, u vergist zich. Het gaat niet om één... Waarom twee mensenlevens? U overdrijft. Gelooft u dan dat Ozinski er na een dergelijke klap ooit weer bovenop zal komen? Hij blijft rustig hier. Hij zal zijn werk voortzetten. Na dit alles? Dat gelooft u toch zelf niet? Het gaat hier om het leven van twee mensen, kamerad Wilkos. En wat dan nog? Voor mij betekent de een een beetje meer dan de ander... afgezien daarvan dat ik de verantwoordelijkheid voor hem heb. En gelooft u dat ik hem op het spel zou zetten als ik niet wist dat u zich vergist? Bent u daar zo zeker van? U hebt nog nooit iets met Dozinski te maken gehad, maar ik wel. Ik heb met hem gepraat. ...en met de mensen in zijn omgeving. Ik weet hoe hij al zijn krachten weer ingezet heeft. Bijvoorbeeld bij ons op de zaagmolen. Zo is het genoeg, Dabrik. Ik heb geprobeerd mijn mening te motiveren... ...maar als u mijn motivering niet begrijpt... ...dan zal ik mij anders uitdrukken. Ik heb eenvoudig geen vertrouwen in een vent... ...die net uit de gevangenis komt. Het lijkt me zo, kameraad Wielkos... ...dat u ook tamelijk weinig vertrouwen in uzelf hebt. En in dat wat om ons heen gebeurt... Wij hebben vroeger ook in de gevangenis gezeten. Ja, ja, uh. En dan was de tijd ook anders. De gevangenissen waren hetzelfde. Wij werden vrijgelaten in een tijd waarin de onrechtvaardigheid hoogtij vierde. En dat versterkte ons in onze opvattingen. Wij wisten dat wij de wapens niet meer mochten leggen. De strijd moest verder gaan. En ook zij wisten dat. Zij die ons achter de tralies gebracht hadden. En daarom brandmerkte men ons met het politiestempel. Wij werden geïsoleerd en door een zwerp politiespionnen bewaakt. En zou de stand van zaken bij ons nu hetzelfde zijn? Dat is toch onmogelijk... Wij moeten toch het besef hebben dat de waarheid aan onze kant staat. Twijfelen wij dan aan de kracht van onze overtuiging. dat wij voor een man als Ozinski. de toegangspoort tot het leven dichtmetselen? zoals dat bij ons in de tijd ook gebeurd is? En bekijkt u de zaak ook nog eens van een ander standpunt. U weet hoe de zaken ervoor staan. De telefoonverbindingen zijn verbroken. We weten niet eens of dokter Corgoed onderweg is. Misschien was hij niet eens thuis. En hier ligt een doodzieke man te wachten. die beslist zonder hulp zal sterven. Kwalijk. Ja. Dokter niet hier? Ik ben alleen met de patiënt en misschien moet hij nog een injectie hebben. Ja, ik weet eigenlijk niet. Dabek, wat betekent dit toch allemaal? Een ogenblik geleden kwam kameraad Wil Gosch in de operatiekamer en hij zei dat er niet geopereerd zou worden. Dokter Ozinski zou een dergelijk patiënt niet mogen opereren. Ik zou wel eens willen weten, kameraad... Als men iemand waardeert, als men hem ze de vertrouwen schenkt, Dan zou men die iemand, dat vertrouwen niet te vlug moeten ontnemen, bedoelt u? Ja. Ja, vraagt u maar niets meer, zuster. Ik weet het antwoord ook niet. Werkelijk niet. U hebt me laten roepen, professor. Ik wilde u alleen maar hier hebben... om u nog eens recht in de ogen te kijken. Om vast te stellen... Of u in staat bent mij in de ogen te kijken. Ik kon zo de nacht niet ingaan. Ik had het gevoel of, of de muren op me vielen. U hebt mij bedrogen. U hebt op een gemene, cynische manier misbruik van mijn vertrouwen gemaakt. U wist dat u van mij geen vriendschap mocht aannemen. Dat wist u. Is het u bekend dat ik vandaag nog voor u gevochten heb, voor uw recht, voor uw erkenning, Maar een dergelijk recht komt u niet toe. U hebt zich in het verleden voor een macht gebogen die het leven ontkent. Wat zegt u, professor? Dat is niet waar wat u daar zegt. Hebt u tegenover mijn zoon gestaan of niet? Nu pas weet ik dat. Nu pas weet ik hoe ik iedereen onrecht heb gedaan die u wilde beschuldigen en veroordelen. Nu pas. En nu... Neemt u ook deel aan deze comedie van beschuldigingen en veroordelingen? Aan deze voortdurende comedie tegenover de beklaagde Ozinski. Mag men dan een mens blijven veroordelen voor een daad waarvoor hij al jaren boete heeft gedaan? U durft zoiets te vragen. Natuurlijk. Uw daad is verleden tijd. En u hebt boete gedaan. Uit. Maar de gevolgen. De gevolgen waaronder ik nog altijd lijd. Waarom hebt u de handen genezen die mijn zoon omgebracht hebben? Handen door uw medische hulp gered, zodat ze nieuwe misdaden konden begaan. Waarom? Waarom? Vertelt u me dan eens, professor. Wat had ik dan moeten doen? Wat moet ik als arts doen, als gewonde mensen mij om hulp komen vragen? Misschien had u ze moeten verbinden. Maar dan zo dat ze geen nieuwe misdaden konden begaan. Hoe kun... Probeert u zich niet te verontschuldigen. Daar hebt u geen recht op. En waar heb ik dan wel recht op? Waarop, professor? Ja, ik weet het. U bent alleen en eenzaam. Maar u hebt tenminste nog uw verleden. Mijn verleden heeft mij zowel mijn tegenwoordige tijd als mijn toekomst vernietigd. Iedereen tot wie ik mij wend wijst mij af. Zelfs u. Alleen zij, van wie ik mij af zou willen wenden... maken aanspraak op me. En beschouwen me als een held. En als een martelaar. Maar ik ben geen martelaar. En ik ben ook geen misdadiger. Ik ben een mens die leven wil. Leven! Is dat dan te veel gevraagd? Dokter. Dokter, een ogenblikje alstublieft. Wat wilt u? Ook rechter spelen ten opzichte van mij? Ik wil alleen maar iets met u bepraten. Ik zou niet weten wat. Ik heb een deel van uw gesprek met de professor gehoord. U brulde zo dat ik het wel moest horen. Neemt u niet kwalijk, maar ik zou het buitengewoon onaangenaam vinden... als u datgene wat gebeurd is verkeerd zou begrijpen. Ik zou zo graag willen dat u de mensen begrijpt. die wij. Wat twijfelen. voor mensen? Met wat voor doel? Een nieuwe leugen? Ik heb u niet voor gelogen, dokter. Dat mag u niet zeggen. Ik begrijp best dat u alles wat hier voorgevallen is... als een voortzetting van uw meest onaangename ervaringen beschouwt. Een samenzwering tegen een gewezen politieke gevangene. Ja. ja, nee, maar u vergist zich. Het gaat hier alleen maar om uitgesproken gecompliceerde menselijke belangen. Er bestaat nu eenmaal een maatschappelijke rechtvaardigheid. Hebt u nog meer van die rechtvaardigheden in voorraad? Eén die iemand de gevangenis inbrengt... één die hem op vrije voeten stelt... en een derde... Waarmee men hem de vergunning om te leven weigert. Er zijn evenveel rechtvaardigheden als er mensen zijn, dokter. Dat moet u toch kunnen begrijpen. Eens hebt u de bende geholpen. Wat betekent de bende? U weet best... U behoorde destijds toch ook tot de bende? Waarom staat u mij zo aan? U kent mijn verleden toch? Vermoedelijk hebt u dat bij uw studie uit uw hoofd geleerd. Jazeker. Ik behoorde tot het Poolse nationale leger. En na de opstand in Warschau trokken wij ons terug in de bos. Daar waren mensen die mij nader stonden. Veel nader dan u. Zij vertegenwoordigden Polen werkelijk voor mij. Zij hadden het recht aan hun kant. Dat stond voor mij vast. Toen misschien. Maar nu? Ik denk er nu niet anders over. Dokter, waarom spreekt u zo tegen mij? Omdat het geen zin heeft de waarheid te verbloemen. We hebben al genoeg tegen elkaar gelogen. Maar vandaag is de zaak eindelijk opgehelderd. En kunnen we de kaart op tafel leggen? Er is nog niets opgehelderd, dokter. En u legt steeds maar de verkeerde kaarten op tafel. Bent u dan zo zeker van uw zaak? Mijn God, mensen van uw slag hebben er zelfs kans toe gezien onze hele literatuur met hun verdraaide begrippen te bederven. Wat heeft dit gesprek eigenlijk voor zin? U ziet mij als uw vijand en ik heb geen enkele reden om u te waarderen. We zijn kiet. U bent verbitterd. Men heeft uw privilege om een mens te helpen betwist. En nu bent u kwaad. Maar u moet Weet u begreep eigenlijk... wel of ik deze man wilde helpen? Eén van diegenen die onze wereld zo prachtig ingericht heeft. Uw kameraad Wielgos had gelijk. Zulke operaties zijn gevaarlijk. En ik heb mijn buik vol van de gevangenis. Doe dokter, kunt u die toon niet laten varen... en weer openhartig met me praten zoals we altijd hebben gedaan? Zo, waarom wij altijd openhartig? Mijn genade, hoe slecht u mensen van mijn slag begrijpt. Weet u dan niet dat wij u moeten bedriegen, of wij willen of niet. Als wij u niet voorliegen, dan gooit u ons overboord. Maar u moet goed begrijpen. Zo eenvoudig speelt u het met uw geïntrigeerd tegen mij niet klaar. Wij bewegen ons op verschillende planeten. En onze wegen zullen zich nooit kruisen. Dat gelooft u zelf niet, dokter. Wij hebben meer gemeen dan u wilt toegeven. Ik weet veel over u, over uw werkzaamheden bij de zaagmolen van uw plan om daar een polykliniek te openen... En, en daardoor is mijn interesse voor u bewezen, hè? Dat ik mij zuiver wetenschappelijk voor allergische ziekten interesseer. Omdat mij in dit ellendige gat waarin ik verbannen ben... de mogelijkheden tot onderzoekende ontbreken is niet bij u opgekomen. En vertelt u mij eens, waarom kan men eigenlijk niet alleen de mens willen helpen... Alleen de mens, zonder onmiddellijk met een partij rekening te moeten houden. Juist, dokter. Nu zijn we precies op het punt aangekomen... waarover ik met u wilde spreken. Jel Goss en ik hebben de hele moeilijkheid nog eens overwogen. Hij moest toegeven dat hij voorbarig is geweest... en dat hij misschien verkeerd gehandeld heeft. We hebben allemaal onze fouten... en hij zal vermoedelijk wel bereid zijn... u zijn verontschuldiging aan te bieden. Er is niet veel tijd meer om te praten. Als u wilt, spreken we er later nog eens over. Maar nu, op dit ogenblik, zou ik u willen vragen alles te vergeet. Ja, maar... Gaat u, alstublieft naar de operatiekamer om te opereren. Ik verzoek het u dringend. Dokter, wilt u het doen? Nee. U hebt het besluit genomen. Laten we dus op die andere dokter wachten. Mijn nee, god, kamerad eindelijk! Ik kon niet langer wachten, ik moest niet toch nog gaan. Met wie, hoe lang je wordt langer hoe slechter. Wat zijn ze op het postkantoor? De kabel is gebroken. Verboodelijk op verschillende plaatsen. Maar dat wordt al aangemerkt. Er zijn ploegen onderweg. Die zullen de breuken wel vinden. Ja, geef me de tot kamerat Villagos. En zo snel mogelijk. Dan kom jij zo plotseling vandaan, Anja? Is dat op dit ogenblik eigenlijk belangrijk? Nee, je hebt gelijk. Eigenlijk is er niets belangrijk. Behalve dat ik juist vandaag, juist op dit kritieke moment hier ben, Tadeus. Zonder mij bega je de meest ongelooflijke domheden. Toe, en ga direct zeggen dat je toch zult opereren. Anja. Wat doet het ertoe wie hij is? Voor jou betekent hij een kans. En je hebt er geen idee van wat voor een kans. Als jij deze man opereert, betekent dat met één klap Warschau, academisch ziekenhuis. Mijn god, hoe kun je toch zo lang wijvelen? Hou er nu over op, Anja. Tadeus, toe. Denk niet dat ik het niet meen. Ik verzeker je, als jij niet doet wat ik van je verwacht... Ga dan... weg! Alles is te vergeefs geweest. Van jou zal nooit meer iets terechtkomen. Voor mij heb je afgedaan. Volkomen afgedaan! Denkt u niet dat ik u wil verdedigen, dokter? Dat verdient u niet. Een arts die weigert een operatie te verrichten... alleen omdat hij de verantwoordelijkheid niet durft te dragen... verdient geen medelijden. Dat wilde ik u zeggen... Van de patiënt die op de operatietafel ligt, trekt u zich niets aan. Alleen van uw eigen veiligheid trekt u zich iets aan. Ja, niet waar? Zo is het toch? Nee, zuster Sophie, zo is het niet. Men heeft me eenvoudig niet veroorloofd hem te opereren. Men dacht dat ik er tijdens de operatie te veel aan zou kunnen denken wie hij is en wie ik ben. En dat zou funeste gevolgen kunnen hebben. Maar deze man is toch meer waard dan u of ik? Deze man mag toch niet sterven? Geen enkel mens mag sterven zolang men hem redden kan. Een arts moet met dezelfde zorg voor elk mensenleven vechten. Maar dat staat men mij niet toe. Dat is verboden. En alleen omdat u een andere opvatting van de dingen hebt, wilt u hem opofferen? Ook dat is niet waar. Ik hoef hem niet te opereren. Dat zal een ander voor me doen. Ik zou trouwens niet in staat zijn een scalpel vast te houden. Ik heb daar rust voor nodig. Innerlijke rust. Ik moet weten dat men mij vertrouwt. Ik zou steeds de ogen van de partij en van de staatsveiligheidsdienst in mijn rug voelen. En dat zou mijn handen verlammen. Zijn dat nou geen uitvluchten, dokter? Ik kan het niet! Houdt u alstublieft over op! Dokter Korgut is al onderweg. Waarom houdt u zichzelf voor de gek, dokter? U weet net zo goed als ik dat de telefoonverbinding verbroken is. Dat die dokter niet eens komen kan. Maar dat gaat u alles niet aan, hè? U hebt dat stukje papier in uw zak... Uw eigen verontschuldiging. En nu kunt u zich wreken en u veilig voelen. Waarom kwelt u me zo? Ik smeek u. Hou daarmee op. U bent bij de dokter geweest, zuster Sophie. Wat heeft u gezegd? En wat hebt u gezegd? Laat me met rust. Ik heb hem dingen gezegd waaraan ik zelf niet geloof. Maar u weet nog, zuster, waar het om gaat. U hebt al met hem gesproken? Gelooft u me? Niet voor u en uw kameraden, maar voor mezelf. Zeker u, kamerad Villagost, dat dat de enige oplossing is. Het debatteren moet afgelopen zijn. Er moet nu gehandeld worden. Elke seconde is kostbaar. Oh, ik begrijp best dat het niet prettig is... te moeten bekennen dat wij tot elke prijs... al zijn genade overgeleverd zijn. Maar er is geen andere uitweg. Wij moeten hem vertellen dat we geen andere dokter hebben. En als u het pijnlijk mocht vinden met hem te onderhandelen... dan wil ik... Kamerad Brosch, u weet best dat het daar niet om gaat. Maar waarom dan? U wilt toch zeker niet opnieuw met deze hele discussie beginnen... Dat zou niet erg verstandig zijn. Ik weet dat Ozinski onder druk even goed opereert als uit overtuiging. Als we hem over de stand van zaken dadelijk klaar hebben... geschonken hadden, zou alles achter de rug zijn. Vooruit, kameraad, de tijd dringt. Dabek, zegt u eens wat. Waarom zwijgt u? Kamerad Dabek kan geen ander voorstel doen. Vanzelfsprekend is het niet prettig... ...nu tegen Ozinski wat anders te moeten zeggen... ...dan wat Dabek een kwartier geleden tegen hem gezegd heeft. Maar we zouden het toch net kunnen doen... Alsof we pas een ogenblik geleden van de moeilijkheden met dokter Corgoed hadden gehoord. Hij kan toch onder deze omstandigheden geen nee zeggen? Hij is toch in de eerste plaats arts? En als arts heeft hij toch zijn ethiek? Oh ja, zijn ethiek. Ja, vindt u soms van niet. Maar misschien weet u een betere oplossing. Kameraden, ik begrijp u niet. Wij zijn per slot van rekening toch niet weerloos? Als we hem niet over zouden kunnen halen, dan hebben we toch nog andere middelen. Vergeet u niet wie deze meneer Ozinski is. Een man met zo'n verleden kan toch niets riskeren? Dan zou u nog zoveel uitpluchten bedenken. Dat is toch duidelijk? Het u toch geen onzin? Onzin? Goed, misschien is het voor u en voor mij onzin, kabraad Jalgoz. Maar voor hem beslist niet. Maar uh, doet u wat u wilt? Als er een ongeluk zou gebeuren, zal ik er niet verantwoordelijk voor zijn, kabraad Dadek. U hebt toch invloed op, kamerad Vargas, Zegt u het hem dan, dan eens? Men kan deze zaak toch niet door zwegzaamheid oplossen? Goed. Ik zal wat zeggen. Wij hebben verloren. Over de hele linie. Het heeft geen enkele zin meer op een bepaalde manier te werk te gaan. Hij zal deze patiënt niet meer opereren. Hij kan hem niet eens meer opereren. En wij hebben hem die mogelijkheid ontnomen. Ja, kameraden. We kunnen... Nu, alleen nog maar wachten, bidden of vloeken. Ozinski hoeven we niet meer in overweging te nemen. Ozinski komt niet langer in aanmerking. En wat u daarnet zei, kamerad Brosch, zal ook niet gebeuren. Hij zal hier blijven. Hier zal hij zijn werk voortzetten. Ook als dat u niet aanstaat. Ondanks alles. Misschien zelfs wel tegen zijn eigen zin. Hij zal niet boeten voor een misdaad die hij niet begaan heeft... Daarentegen hebben wij een zeer grote schuld met hem te vereffenen. Die zullen wij dag in dag uit met harde munt moeten betalen. We zullen moeten strijden, net zolang tot hij weer gaat geloven. Net zolang tot bij hem het geloof aan de mensen en aan hemzelf is teruggekeerd. Zo is het. De verbinding is hersteld, kameraden. Het was dus helemaal niet nodig geweest ons nerveus te maken. Een geluk dat ons postkantoor zo goed functioneert... en dat onze telefoon nog op tijd in orde gemaakt kon worden. Met wie hebt u gesproken? Met mevrouw Corgoed. Ongeveer drie kwartier geleden is de dokter uit Broesk weggereden. Hij kan elk ogenblik hier zijn. Als die tenminste geen pannen krijgt, met die sneeuw. Dus, kameraden, in het ergste geval nog een paar minuten. Ah, dat is een pak van mijn hart. En u, Dabek. Wat staat u daar te kijken? Betekent dit voor u geen opruchting? Jazeker. Tja, en wat nu? Wat nu? Niets. Ja, neemt u me niet kwalijk, kameraden. Maar ik kom toch nog eens even op ons onderwerp terug. Ik kan mij er niet mee verenigen dat in ons ziekenhuis iemand werkt die zich als een vijand ontpopt heeft. Na nou, wat er hier is voorgevallen, is er geen plaats meer voor een Ozinski, Een voormalige gevangene. Nee, kameraden, u zult moeten toegeven dat dat beslist niet gaat. De zaak heeft zich te ver ontwikkeld. En eigenlijk is dat wel goed. Want wie in staat is een operatie af te wijzen, moet ook de consequenties daarvan dragen. Heren? Professor Batsiewicz. Ja, professor? Is het mogelijk? Ik wil alleen maar zekerheid hebben. Heeft hij werkelijk geweigerd? Definitief? Mijn god. Een vicieuze cirkel van schuld en boete. Schuld en boete. Heren, we hebben misschien een mens vermoord. Een mens. Dokter Corgood, eindelijk! Cabra Brosch, kom mee, dokter. Kom mee, alles staat klaar. Zuster Sophie, Wat een zuster geluk Sophie. dat u nog gekomen bent, dokter Korgut. Zuster Sophie, Maar wat is er dan toch aan de hand in godsnaam? U hebt de Oezinski toch? Waarom opereert die niet? Ach, Oezinski kon deze patiënt niet opereren. Zo. Vraagt u niet zoveel, dokter. Kleed u zich vlug uit. U, u krijgt dadelijk warme thee. De patiënt is al op de operatiekamer. Waar, waar blijft die zuster nou toch? Hier. Dokter Oezinski vraagt om de grootst mogelijke stilte. We zijn midden in de operatie. U heeft geluisterd naar Wij zijn midden in de operatie. Een hoorspel geschreven door Jerzy Lutowski in de vertaling van Annie den Hertog Pothof. De rolverdeling was als volgt. Dr. Tadeusz Ozinski, Filip Bolhuis, Professor Martiewicz, Vert Sterneberg. Brosch, Robert Sobels. Dabek, Ab Abspoel. Pierre Zawa, Frans Kokshoren. Wielgosh, het Klassen. Anna, Paula Major. En zuster Sophie, Marianne Kiebert. Technische realisatie, André Janssen en Dion Dubois. De regie had, Hero Muller.